Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een gebouw van de Universiteit Leiden is gesloten vanwege een verhoogd veiligheidsrisico. Wat dat precies betekent is niet duidelijk. Het pand aan de Wijnhaven in het centrum van Den Haag blijft de hele dag dicht. Studenten en medewerkers krijgen de vraag om niet naar het gebouw te komen. Andere locaties van de Unie zijn open, maar daar worden wel studentenkaarten gecontroleerd. En bij een brand in een huis in Rotterdam is een zwaar gewonde man met een schotwond gevonden. De hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Hij overleed ter plekke. De brandweer ontdekte de man tijdens het doorzoeken van het pand. Het is niet duidelijk of hij is overleden door de schotwond of door de brand. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk zal vanavond niet spelen met de One Love aanvoerdersband om zijn arm. Niet omdat hij het niet eens is met de gedachten erachter. Ik ben nog, volledig, nog steeds volledig tegen de, discriminatie en uh, dat, dat, is, dat verandert niet. En Uiteindelijk uh, ja, de hele commotie en, en alles om, om de band zelf, ja, dat is niet iets voor waar ik me mee moet mengen. En daarom kiest hij er dus voor om hem niet te dragen tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk. En over een tijdje mag je met je slurpende dieselbusje veel binnensteden niet meer in. Toch is er een run op die dingen nu het nog kan, zegt economiecollega Charlotte Klein. Ja, je hebt eigenlijk verschillende soorten overgangsregelingen... want je kan natuurlijk niet verwachten dat iedereen over meer, iets meer dan een jaar... allemaal elektrische busjes heeft. Er rijden 1 miljoen bestelbusjes rond in Nederland. Bijvoorbeeld busjes die je nu nog aanschaft. Die mogen tot 2027 en andere tot 2028 nog rondrijden. Nou, elektrische busjes zijn ook gewoon superduur, Dus dat maakt het ook aantrekkelijk om nu nog uh, voor diesel te kiezen. Dat is balen voor het oorspronkelijke plan. Voorlopig is er dus nog weinig te merken van schonere en stillere binnensteden. Het weer nog, in het noorden af en toe regen, verder zo goed als droog... en in het binnenland ook wat zon. Vanavond zijn er wel pittige buien, met mogelijk ook onweer. Het wordt max 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Uh, dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. 3 kilometer file bij Afwit Haarlem-Zuid. 10 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. 3 kilometer file. De wijkentunnel is nog dicht. Gaat Weldra weer open op de N208 Sassenheim richting Velsen. 2 kilometer file bij IJmuiden. En de vertraging daar is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, en wat is onze keuze? Dat gaan we u vandaag vertellen. Uh, u bent uh, aan het luisteren en welkom bij het programma Even Geen Rust aan de Kust. Nou, en dat gaan we vandaag helemaal waarmaken. Want uh, we hebben een tafel vol met gasten. Allemaal leuke gasten die dit weekend uh, heel veel gaan betekenen. En uh, sommigen zijn met het weekend al heel lang bezig... Um, eens even kijken, Lucy. Lucy is vandaag onze sidekick. Ja, Goedemorgen, uh, Dolly. Goedemorgen Lucy. Ja, luisteraars, Bebri is met vakantie... en Lucy was zo aardig uh, om haar te vervangen. Um, Lucy, wat zullen we doen? Zullen we eerst even een uh, leuk toepasselijk muziekje aanzetten... en dat we daarna... Uh, met de gasten ja, gaan praten. Dat lijkt me een goed plan. Kun Dan mag rijken? jij zich straks gaan voorstellen. Is ja, goed, toch? We doen. houden u nog even in spanning. Hier komt het muziekje: De Rolling Stones met Painted Black.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 I'm Paint It Black van de Rolling Stones. En waarom hebben we nou voor dat nummer gekozen, Paint It Black? Ja, dit weekend uh, kunnen we overal terecht om naar de prachtigste schilderwerken... en allerlei andere kunstuitingen te kijken. En zeker niet zwart. In ieder geval geldt dat niet voor de gasten die we hier vandaag hebben. Want het zijn zeer kleurrijke mensen. En dat is ook aan hun werk te zien. Lucie! Ja, en wie hebben Vertel wij dan ons eens, van die mensen ja. allemaal in de studio? Nou. Uh, ten eerste hebben we een, uh, voor, volgens mij voor jou een hele bekende. Uh, Bas in de studio. Hallo Bas. Hallo, hallo. Hallo. Goedemorgen. Uh, ik heb Goedemorgen. heel even stiekem uh, wat gekeken, dus daar komen we straks op terug. Prima. En dan hebben we bij ons uh, Christy. Goedemorgen. Goedemorgen. Noem, noem ook maar even de achternaam, uh, Lucie. Want uh, ik denk dat de luisteraars dan niet weten Gansner. over wie we het hebben. Gansner. Ja. Ja, hallo, welkom uh, Christy. Dank je wel. En dan hebben we vrouwkje de Trode bij ja. ons in de studio. Die is wel bekend in uh, uh, Artistiek Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. En dan eigenlijk wil ik. Uh, ik heb bij Bas even gekeken. Die maakt hele, hele stoere dingen, zag ik. Dank je wel. En dat heeft een beetje Harley Davidson-achter. Ja, een beetje Menkeven-achtige ja. dingen eigenlijk. Ja. Het ziet er heel leuk uit. Dankjewel. En uh, nou zit ik ook even in het boekje te kijken. Uh, jullie hebben allemaal een locatie waar jullie uh, kunststukken zijn uitgestald. En jouw kunststuk is, uh, staat uitgestald... In de Janks, de koffieshoekjes. In Janks. Janks. Ja. kan niet anders ook. Uh, dat kan niet anders, nee. nee, nee. <laughs> uh... Hoezo, hebben jullie een bondje? <laughs> <laughs> nou, Dat's... nee, ja, maar dat is ook uh, de Janks, uh, Harley Davidson, Amerika. Uh, ah, op die zo. fiets. Ah, beetje, ah, op die uh, motorfiets. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat klopt helemaal. <laughs> ja. ja. En uh, uh, dat is ook over me vanaf morgen. Ja. Ja. En uh, kun je er ook iets meer over vertellen? Hoeveel stukken er staan? En... Uh, ik heb ze niet geteld. Het is bijna een hele uh, oeuvre eigenlijk. Uh, okay. uh, wat ik kwijt kon deze keer. Waar ik heel dankbaar voor ben. En uh, ja. Uh, ik ben begonnen met... Uh, uh, Wekjes. Uh, als een... Uh, uh, uh, een rekje, zeg maar, een mokkerrekje, dat had ik ja. bedacht. Maar ja, dat een... je vroeger die, die schaarrekjes, ja. he, die hadden we vroeger nou. allemaal in de keuken... waar je uh, pannenlappen aan hingen en zo, dat, dat bedoel je, Ja, die daar ben ik mee begonnen, maar ja. langzamerhand werd het steeds meer... met spiegels en met dienbladen en uh, ja alles wat eigenlijk voor hand is gekomen... Ja. en wat ik vind... Uh, en wat doe je daar dan mee, Bas, uh, met die uh, schaarrekjes? Nou ja, we ook met poppetjes. En zodanig dat de brillen blijven balanceren. Dus, uh... Oh, want je hebt natuurlijk ook een Facebook-site, hè? Ja, klopt. Eyecatcher. Eyecatcher, Eye -catcher. want dat was denk ik ook de insteek, hè? Met die schaarrekjes, dat, dat was, je ja. brillenhouders uh, ja. had je bedacht. Ja, dat was het En daar idee. is het mee begonnen. En daar is het mee begonnen, zes jaar geleden. Ja, ja? en, en uh, hoe, hoe, hoe heeft zich dat dan ontwikkeld naar nu? En wat maak je dan nu? Nou ja, onder andere spiegels en uh, met, met flesjes, uh, kleine flesjes erop. En daar kan je dan die brillen dan weer op uh, berusten. Het is aan het bouwen. dat concept blijft wel. Ja, dat concept het blijft, blijft wel, uh, ja. altijd een mogelijkheid om je bril erop te, juist, op juist. te zetten. Ja. Ja, ja. ja, want ik zie hier ook een stuk dat is gebaseerd op de terreuraanslag van 9-11. Klopt. Dat is, ik zie ook alleen maar, tenminste, heel veel brillen, maar het is heel. Ja, het is ook kunstwerk natuurlijk. Ja, in elkaar gezet. Ik ja, vind het ontzettend mooi om naar te kijken. Ja, de Twin Towers staan erop. Met een uh, vliegtuig wat je in, het, uh, in de Twin Towers boord met vuur. En, uh, ja, je moet eigenlijk uh, de tijd nemen om elk werkje uh, ja, goed te bekijken. Wil je erachter komen wat er allemaal eigenlijk in verstopt zit. Ook ja, ja, welk verhaal erachter st ja, steekt. Ja, ja. ja want, want ieder, ieder object heeft ook een. Uh, ieder kunstwerkje heeft ook een thema, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ja, over van de hele wereld eigenlijk. Ja, ja. Dingen, ja, ja. Hoe, hoe lang ben je met zo'n zo rekje bezig? Ja, het, het werkt eigenlijk als een soort klankbord. Dus ik begin met een basis en uh, soms gaat er wat vanaf... en soms komt er weer wat bij. En, uh, ja, ja Sommigen worden ook te druk daardoor, maar ja... ja. Uh, ja, je, je, je, uh, ja en, en hoe kom je aan je materialen? Ja, veel kijken in uh, kringloopwinkels en uh, grof vuil ook. Ah, uh, dus je loopt echt te snuffelen. Oh, dat zijn ja. de leukste. Oude jutter, ja. oude strandjutter. Je ziet wel waar die groot is gebracht. Hè? Ja, ja, precies. <laughs> ja. Ja, uh, met poppetjes ben ik begonnen ja. uh, op een kofferbakmarkt. De Vogels uh, had ik kleine poppetjes gekocht. De Magic Diaper, baby's heette die. Die hangt wel yeah. thuis dan. Yeah. En daar is het idee geboren om ook poppetjes te gebruiken. Een beetje kinderlijk misschien, maar uh, wel doelmatig en... Uh, maar wel heel creatief. Dank u. Ja, ja, dat, ja vind ik wel. En ik vind dat heel knap. Als je dat uit bepaalde dingen zoveel uh, creativiteit kan halen. Ja. Dat uh, vind ik echt heel knap. En uh, dat is ook heel mooi om te zien. En dat, eigenlijk hoop ik dat dan de, de mensen die naar jouw kunstwerk gaan kijken. Dat dan ook zien van, hé, hey, wauw. Uh, waar heeft hij dat vandaan? Hoe komt hij hierop? Ja, dat heb ik de verleden jaren twee keer meegemaakt. Dat ik een heel warm en raar gevoel kreeg van mensen die dan echt een beetje doorhadden waar ik mee bezig was. En ja, dat geeft wel een heel apart gevoel, moet ik zeggen. Dat is een beetje raar om mee te maken. Ja, maar dat is ook dat jij iets gemaakt hebt waardoor de mensen het ook inderdaad het gevoel zien. De, het echte kunst en het gevoel en de creativiteit zien. Ja, dat is wel prachtig op zo'n moment om mee te maken. Ja, maar dan ja. heb je het ja. goed gedaan als mensen dat gevoel naar boven krijgen. Ja, dus krijg... dat, dat misschien een uh, onderwerp ze ook aanspreekt. Hè? Ja, nou ja, dat zie je toch wel zien wat je probeert te zeggen of probeert uh, te ja, uiten. Ja, en, uh, ja, ja. Ja, dat het dan gewaardeerd wordt en begrepen wordt. Dat is dan uh, heel mooi om mee te maken, ja, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar ik bedoel, je hebt toch ook bepaalde dingen... Uh, die spreken je heel erg aan, omdat je daar je, je passie hebt liggen. En als je ja. dan ziet dat een kunstenaar daar ook mee bezig is geweest... dan Willig. spreekt het je dubbel aan natuurlijk. Ja. Zijn je werken ook te kopen, Bas? Ja, natuurlijk. Ja? En uh, Tegen de prijzen wat ik er eigenlijk al kwijt ben. Dus, uh, dat is wel, Alleen ik, tegen kostprijs. Uh, ja, ja, het is gewoon betaalbaar. En, uh, nou ja, je, je bent toch kunstenaar? Jawel, maar uh, <laughs> ja, oké. Okay, ja? Maar uh, ja, oké. Yeah. Oh, het is ook een hobby eigenlijk Het, voor is, je. het is eigenlijk een uit, uit, gelopen hobby eigenlijk. Ja ja, ja, ja, ja. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, leuk, leuk, leuk, Als leuk. je ja. maar verder kan met je, met je kunst, hobby, eh, Precies, ja. liefde sommige voor dingen, ja. Sommige dingen moet je dan via internet bestellen en dan moet het opgestuurd worden. Dat kost allemaal geld. Ja. Voor sommige dingen heb je meerdere dingen nodig. Dus ja, ja. Als je dat er maar uit hebt, dat je ja, verder ja, precies. kan. precies. Dat ja. is het de insteek. Ja, ja. Ja, mooi, That mooi, is, mooi. Dat is de kunstenaar. Ik heb voor Bas een, uh, een nummer uitgezocht... waarvan ik weet dat hij dat uh, kan waarderen. Vind je het goed als we daar even naar gaan luisteren, Lucy? Ja, helemaal fijn. Ja, oké. Okay. Oh, nou, oh. hier bij uh, ZFM, even geen <laughs> rust aan de kust. Daar komt hij. Oh. wat is de heavy, heavy monster sound. The Nazi is sound around.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 Step Beyond van Madness. En heel toevallig weet ik dat Bas dit nummer heel mooi vindt. Dus vandaar dat ik dat <laughs> voor hem heb meegenomen. Dankjewel. Uh, ik geef het woord weer terug aan Lucie, dames en heren. Lieve luisteraars, als u net bent ingeschakeld... Uh, luistert u naar EVG Rust aan de Kust bij ZFM Zandvoort. En wij gaan het hebben over het aankomende weekend... waarin het uh, Zandvoort Art Festival weer volop gevierd wordt... En we zijn reuze benieuwd om alle ins en outs te horen. We hebben twee kunstenaars hier. Vrouwtje van Teterode, Bas de Basten Bierik en uh, Kirstie Gansner. Die is al vanaf november vorig jaar, geloof ik, met een heel team al heel druk bezig... om dit weekend weer helemaal uh, te organiseren. En uh, als ik het goed heb begrepen, is dat een heidens karwei geweest. Maar weer helemaal gelukt en weer... Net een stukje beter dan vorig jaar. Ik geef het woord even aan Lucie. Dankjewel, Dolly. Ik ja. ga met... Uh, ik wil Christy vragen. Uh, sinds wanneer uh, organiseert... Jij bent initiatiefneemster van dit uh, Zandwoord Arts. En uh, hoe ben je erop gekomen om dit te gaan organiseren? Want het is natuurlijk, buiten dat het ontzettend leuk is... Uh, wel een hele organisatie. Ja, zeker. Nou, we zijn in 2021 gestart. Het is een initiatief van Rotary Zandvoort. En wij wilden toen in coronatijd iets doen voor de kunstenaars. En ja, er komt toen ook niet zoveel. En toen dachten we, nou, het is misschien wel leuk om een, een, wandeling, een kunstwandeling te doen door Zandvoort. Waar mensen toch uh, elkaar kunnen ontmoeten. Uh, de kunstenaars zich kunnen laten zien. En uh, zo zijn we van start gegaan in, uh, in 2021. Ja. Met twintig uh, 20 kunstenaars en een paar locaties. En vorig jaar hadden we veertig kunstenaars. En dit jaar doen er 65 mee. Dus, dat is wel dus het groeit gewoon het groeit ja, enorm. Ja. Het, uh, dat is natuurlijk ontzettend leuk. En zijn er heel veel uh, kunstenaars echt uit Zandvoort? Of ook het gros komt uit Zandvoort, maar we hebben ook uh, kunstenaars van daarbuiten: Van Amsterdam, en? Enschede, Den Haag, Maastricht. Uh, Helemaal. Er komen steeds meer met, oh. van buitenaf ook. Uh, ja. En ook uh, hele bekende namen? Norbrand is wel heel bekend. Uh, Grace Spiegel die maar heeft ook maar internationaal heel veel exposities. Iris Planting is natuurlijk ook een bekende fotograaf die heel uh, bekend Nederland inmiddels gefotografeerd heeft. Ja. Dus ja, dat kan wel steeds meer. Dus, uh, ja. Het krijgt ook wel landelijk veel meer uh, bekendheid ja. eigenlijk. Ja, het is iets. Ja, we doen het met de kunstcommissie van de Rotary. Dus het zijn allemaal vrijwilligers. Ze doen het allemaal buiten ons werk om, allemaal in onze vrije tijd. En elk jaar proberen we weer een stapje. Uh, Beter te doen en ja. het groter te maken. En, ja, vorig jaar hebben we de gedaan en het, het mooie boekje gemaakt. En dit jaar uh, is het boekje natuurlijk een stukje uitgebreid. Het is best wel een dik boekje en ook ja. best heel uitgebreid. En het staan echt bij alle kunstenaars staan ook stukken bij hè, die, uh, ja. die ze gemaakt hebben. Ik vind het een uh, heel mooi en uh, open boekje. Waar zijn die boekjes eigenlijk te krijgen, voor mensen die ook zo'n boekje willen hebben? Uh, de meeste locaties hebben wel een paar boekjes liggen, maar het gros ligt bij Wijn aan Zee, bij Rabbel in het louis Davidscafé café yeah. en bij het Zandvoorts Museum. Ah, okay. Okay. De boekjes zijn gratis, zijn door iedereen op te halen. Uh, dit weekend staat er ook een heel artikel in de Zandvoorts Courant, heel groot, ook met de plattegrond erbij. Uh, we hebben ook een website dit jaar voor het eerst. Dus ook alle kunstenaars staan op de website. Hoe heet die uh, website? zandvoortart.nl? Uh, ja, kom cool. op. Ja. Ja. <laughs> en daar staan ja, we. Toch. kan je ook naar alle socials van de, van de kunstenaars toe. Soms wil je iets terugvinden over kunstenaar. Ja, misschien ben je het boekje kwijt of je weet het niet meer. Dan kan je altijd terugvinden daar op is. de site. Ja. Ja. Dus ja. uh... En we hebben ook ja, heel veel publiciteit gedaan dit jaar. We ziet nu de... de vlaggen aan de rotondes in het dorp. Die heb ik gezien inderdaad. Ja, we ja. hebben posters in alle abri's. we hebben in uh, de kunstkrant gestaan, uh, in Haarlem, uh, in de Elegance heeft een stukje gestaan. Je Wat leuk. De ja. Zandvoortse ja. krant, de Heemstedeze krant. En in het boekje staat ook welke locaties er allemaal meedoen. Ja, we hebben 25 verschillende locaties. Bij 20 daarvan uh, hangt ook werk. Een aantal doen gewoon mee om het te sponsoren. Dan kan je gewoon een kopje koffie halen. Of uh, een, een fietje eten. Of uh, ja. taart eten. <laughs> maar bijna alle locaties hebben... één of meerdere kunstenaars. Uh, ja. Wat ik me afvraag, hè, Christy. Want je zegt net... het, het, het groeit heel erg, hè, mm -hmm. ieder jaar. Maar het, kan je volgend jaar weer... verder uitbreiden? Heb, hebben jullie daar uh, de capaciteit voor? En, en de locaties? En Kun je dan wel alles kwijt? Dus als er nog meer kunstenaars bijkomen? Uh, ja, we kunnen nog steeds wel uitbreiden. Ook, ja? Ja. ja. Met de oude, we hebben nu het oude raadhuis. Ik weet natuurlijk niet of dat volgend jaar nog beschikbaar is. Maar daar ja, kunnen we heel veel jakker. kunstenaars uh, kwijt. Het Kruisgebouw, uh, Brandweerkazerne, uh, Louis Davids Carré. Dat zijn wel locaties. Oh, dat kan meerdere... nog verder ingericht worden voor ja. meer uh, kunstenaars. Ja, dan oh, we hebben nu ook aan. de Agatha-kerk bijvoorbeeld, maar die is vrij oh. donker. Dus als we ja. voor verlichting kunnen zorgen voor volgend jaar... dan kunnen daar ook meer kunstenaars. Ja. Ja, geweldig. En op die manier kunnen we het wel uh, uitbreiden. Het oh, okay. en en is, is er natuurlijk er ook leuk als kunstenaars meedoen met hun eigen atelier. Ja, dat is wel leuk. Ja, ja. En uh, is er ook een soort van... Want er zijn heel veel uh, bedrijven die meedoen. Is er ook een soort van... Uh, dat je zegt van nou, er is een uh, uh, een, een, een looproute die je kan... Uh, als je al die bedrijven langsgaat, dan zie je... Uh, ja, ja zoals het in het zoiets... boekje staat, is een beetje de logische volgorde. Dus, ja, je moet niet bij één beginnen natuurlijk. Nee, je, je start kan... gewoon ergens. Nee, nee. Maar ja, het is een Oh, in goed, het begin het staat, staat daar... iets. In het begin van het boekje zie ik iets ja, staan waar alle punten... Rond. Ja, ja. En dan kan je dan uh, lopen zoals je wil. Ja. Toch? Dus ja, dan kan een je een soort van looproute doen. starten. En, ja. en dan kan je gewoon een mooie rondje doen. Een maken. soort van... Uh, Alleen dit kaartje is net even te klein. Want het zijn hier, beginnen. Ja, die is hier, hier beginnen we. Aangesloten. die zit hier onderaan. Ja, en die staan aan alle locaties, van 1 tot 25. Dat zijn alle deelnemende locaties. Volgens het vrouwtje moet je bij het voormalig Rode Kruisgebouw beginnen. Christen. Dat was de ja. bedoeling, toch? Ja. Ja. En dan uh, richting het dorp. En naar dan de Halterstraat, dorp. zeg maar. En dan, uh, dan doe je de goede route. Maar ik, Een soort ik, van dweiltocht. Uh, joh, ik, ik, eerst die, ik vraag me af... Dit kan je toch niet op één dag allemaal bekijken? Nee, daarom hebben we ook twee dagen. Ja, dat wou ik zeggen. Wat... Dag van 12 tot 5. En dan, ja. dan uh, als het goed is... Nou ja, tien locaties per dag... Moet, uh, moet lukken. Ja. Ja. ja. Of je moet uh, iets uitkiezen waar natuurlijk je voorkeur bij ligt. En, ja. Wat je heel graag wil zien. Ja, als je het boekje ja. opgaat. Dan kan je heel goed kijken. van nou, Wat zijn de kunstenaars? Wat maken ze? En dan kan je een selectie maken. Ja. Het leukste is natuurlijk om het allemaal te doen. Omdat je, ja, je bent toch altijd, het is heel moeilijk in een boekje uit te leggen wat mensen doen en maken. Nou, ja, ja, ik denk dat bekijken. ze allemaal wel aandacht verdienen. Dus ja, absoluut, ik zou ja. zeggen, doe er gewoon lekker twee dagen over. Ja. Want ze hebben, verdienen allemaal de aandacht... Uh, van, uh, de mensen die, uh, want ze zijn stuk voor stuk echt hele mooie stukken bij. Ja. <traten> en wat ik me ook afvraag, uh, zijn de kunstenaars zelf aanwezig? Ja, de kunstenaars ja. Zijn zelf aanwezig. Ja, dus ik zou zeggen mensen, ik, ik wil hier dan toch bij Op deze gebruik maken. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Maar uh, een oproep doen aan, aan uh, mensen uit Zandvoort en omgeving en nog veel verder daar vandaan die nu toch aan het luisteren zijn, uh, ga ook met je kinderen langs. Uh, dat is zo ontzettend belangrijk dat kinderen ook iets leren van cultuur. En dan kunnen ze misschien ook eens een gesprekje hebben met de kunstenaars. En wat de kunstenaar met het werk bedoelt. Zodat ze wat inzicht en uh, wat bezieling krijgen met kunst. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het is toch een weekend uh, waarin het prut weer is. Dus hoe mooi is het om lekker binnen... Uh, te gaan kijken naar mensen die prachtige kunstwerken maken. Ja, en lekker ik... crea worden. Nou, precies. Ja, dus lekker en dat, creatief uh, zijn. Uh, Laat kinderen lekker precies, hun daarom. eigen ding eraan uh, geven. Ik daarom. denk dat dat best wel bij veel kinderen ook leuk is. Ja. Ik vond vroeger als kind ontzettend leuk. En Louis Davids uh, is er ook optreden van de muziekschool, New Wave. Dus dat is ook heel leuk om maar Kijk. te kijken. Ja. Er wordt ook een film gedraaid is dus het ja. ook leuk als, uh, om een uh, ja, heel korte film. Hoor. Het is niet ja. dat je daar anderhalf uur moet gaan zitten. Het is gewoon een kwartier. En uh, ja, er zijn natuurlijk kunstenaars. En volgens mij is er ook bij, uh, bij Rabbel een airbrush workshop of een demonstratie nou, op zondag. Kijk. Dus van alles te doen op de verschillende locaties. maar dat staat allemaal in het boekje neem ik aan. Ja, ja? ja. en je kan ook de kunstenaars aan het werk zien op de verschillende locaties. Misschien kan je soms nou. wel ergens nog meedoen. Is, uh, nou mensen, alles, is, mensen ja. hoor toch eens wat er allemaal uh, gedaan wordt. Blijf niet thuis zitten. En Ik ga gewoon nogmaals, kijken. zeker niet met kinderen. Het is zo belangrijk dat die in contact komen met, met cultuur en met kunst. En welke kunstuiting dan ook. Of het toneel is, want daar komen ook veel te weinig kinderen. Maar zeker ook met de creatieve vakken. Ga er lekker naartoe. Ik ga even een uh, leuk... Uh, Liedje, muziekje draaien. En dan komen we zo weer terug. Gaan we weer verder kletsen. Ik heb mijn oren dingetje al af. Even kijken. Ja hoor, daar komt hij, Caro Emerald. waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met uh, uh, hele kunstige kunstenaars en de organisatie van deze Zandvoort Art uh, aankomende twee dagen vanaf morgen. En uh, naast mij zit dan ook uh, uh, een andere grote kunstenares en dat is uh, onze aller vrouwtje. Hai vrouwtje. Oi, Wij kennen elkaar al een tijdje. En uh, ik ben al een keer bij jou op een uh, expositie geweest toen... in de brandweerkazerne. En uh, waar exposeer je nu? Waar sta jij met je? Dit jaar exposeer ik het Rode Kruisgebouw. Oké, okay, dat is uh, bij jou in, in je achtertuin? In ja. je achtertuin, dat vertelde ja. je al net. En jij doet heel veel met... of deed, doet heel veel met neon. Ik heb een heel mooi schilderij van jou voorbij zien komen met allemaal mensen die uit zo'n soort van draad lopen. Ja? Dat oh, die heb je op Facebook gezien. Die heb ik op Facebook ja. gezien. Ja, dat klopt. Ja, ik werk met neon en metallic verf, uh, acryl, op linnen. Ja. En bij het Rode Kruisgebouw dit jaar expliceer ik een keer zonder neon, omdat ze zonder, ja, wel met neon, maar niet met blacklight. En bij Blacklight uh, ligt het neon altijd op... maar omdat mijn schilderijen ook mooi zijn zonder Blacklight... heb ik dit jaar voor gekozen om de zon te exposeren. Oké, okay, dus, dus weer iets nieuws, iets anders. Nou ja, een andere kijker. Ja, en um, uh, hoe, hoe ben jij... Ja, dat vraag ik me dus wel af, dat heb ik nog nooit aan je uh, gevraagd. Hoe ben jij gekomen om kunstenaar te worden om te gaan schilderen? Nou, maar verder is uh, Edo van Tetrode beeldhouwer. Dus ik groeide op met uh, allerlei mooie materialen. Verf, ecoline, uh, steen, uh, klei en zo. Werd ik al aangewakkerd om met materialen te werken. Uh, toen ik een jaar of acht was, ging ik op tekenles. En vanuit is het verder ontstaan. Ja, dan... Is het met uh, paplepel ingegoten? Ja, de creativiteit <laughs> ja. wel, ja. ja. Ja, ja, ja. Kijk, en dat is natuurlijk wat ik net ook al benoemde. Kind voor kinderen is het ook belangrijk dat ze het zien, dat ze voelen wat, wat je kan doen met bepaalde materialen. En dat heb jij dus ook zo. En kijk waar je nu bent. Want je bent best wel heel bekend met jouw uh, kunststukken. ja. Ja, toch. Ja. En uh, zit je, ben je ook mede in de organisatie? Heb je ook mensen aangetrokken? Of? En, nee, ik heb niks met organisatie te maken, maar ik ben vanaf het eerste jaar erbij. Net als Bas. Ja. Die het eerste jaar hebben we samen de en geëxpresseerd. Ja, en als deelnemer, als deelnemende kunstenaar. Ja, hartstikke leuk. Ik heb mezelf mijn eigen schuif niet open staan. Ah. Wat ik me afvraag, vrouwtje: exposeer je ook wel eens buiten Zandvoort? Ik heb wel eens in het verleden buiten Zandvoort geëxposeerd, maar dat is al een tijd geleden. Ja. ja, ik moet eigenlijk zeggen, um, november, december hang ik het gemeentehuis van Heemsteden met werk. Oké. Okay. En, ja, en had je daar Roorse veel kunstlijn. aanloop? Kennen de mensen je daar al? Of, of was dat nog nieuw nou, voor ze? Het gemeentehuis is dit jaar. En daar heb ik al eens eerder gehangen. Ja. En hoeveel de aanloop is... Ik heb geen idee. O, ben je niet het, alleen met kantooruren is het open. Ah, ja. En dan hangt het in de grote zaal. En dat is van de roze kunstlijn. Uh, is ah dat, ja, ja, met, uh, met Fred Rooshaart. Ja. Ja, ja, dat heb ik toen gezien. Dat dat was, ja. Nou, ook en leuk. Is dit jaar ook weer. Nou... Maar goed, uh, dit weekend uh, volop aan de bak. Ja. Hè? Op eigen terrein. Ja, vlak op <laughs> eigen terrein. En is, uh, eigenlijk in de, het Rode Kruisgebouw... het atelier van Melerne, uh, Paul Jansen en Anne. Die, dat is hun atelier en daar hebben ze wat meer ruimte... en dan mogen andere gastkunstenaars uh, hangen. Die sluiten aan. Ja, ja. zoals Kees Juffermans, ja. Henk Koelemeijer, Ingrid Loogman en hebt... ik... Wat een drukte, zeg ja, ik. Ja, en, ja. Zij, en zijn ze er ook allemaal? Ja. Misschien zijn ze heel even weg, maar in principe ja. is iedereen gewoon aanwezig. Maar het dus is voor mensen, jullie onderling ook gezellig, hè? Het is hartstikke gezellig. Ja. Het is gewoon een feestje. Ja, dat snap <laughs> ik. Het ja, zal wel uh, overstralen naar de bezoekers. Ja. ja. Dus, Zeker leuk. Uh, wat we net trouwens, we hebben het even over bezoekers. We hadden het net, net over. Uh, ja, was ik het een beetje aan het uh, promoten. om uh, lekker het weekend met de kids uh, te gaan kijken. naar al die kunsten met de kunstenaars te praten. Maar Bastiaan die uh, attendeerde mij erop. dat zijn werk helaas niet door kinderen bekeken kan worden. Tenminste, niet door kinderen onder de 18. Want bij de Jenks uh, mag je pas naar binnen als je 18 bent. Dus ja. dat is heel jammer. Ja. ja. Dus ik zou zeggen, breng de kinderen even naar de ijsalon en dan loop je zelf gouden jengs binnen. Hè? <laughs> Ouders maken foto's. Ja, of we juist... een filmpje maken. Hè, dan zeggen, of Bas kan misschien ook even naar buiten lopen om met ze te praten. Misschien wat te laten zien. Weet ik het, daar vinden we allemaal wel wat op. Ja, wel, toch? ja daar ja, vinden we wel een oplossing voor. Ja. En de andere locaties zijn uh, uh, wel allemaal. Ja, die zijn wel allemaal. Dus we hebben nog 24 Bereikbaar, locaties toch? voor kinderen over. <laughs> ja. Had hebben je nog vragen? Een, uh, hebben we nog een muziekje even tussendoor? Ja, zeker heb ja, ik een ja, muziekje. Graag. Ja, dan zet ik hem gewoon aan. Jo, geen probleem. Komt ie.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 to find my way. You're nummer van Danny Vera, Rollercoaster. En heb pas weer een heel nieuw album gemaakt. Ook zo'n prachtige, met prachtige liedjes. Echt geweldig. Man is goed bezig. Uh, wie ook goed bezig is, is onze Lucy. Want Lucie is heel gezellig in gesprek met uh, drie deelnemers... of drie mensen die te maken hebben met het uh, Zandvoort Art Festival. Aankomende weekend hier in Zandvoort op 25 verschillende locaties... En uh, ik hoorde net al heel veel leuke dingen. vrouwtje uh, was uh, van alles aan het vertellen over wat er buiten om kunst kijken... Uh, Kirstie heeft net al van alles verteld wat er buiten om kunst kijken ook te doen is met kunst. En, uh, maar Fraukje die had uh, ook nog een paar suggesties. Ja, ik, ik had aan vrouwtje gevraagd van uh, zijn er nog uh, uh, nieuwe kunstenaars bijgekomen dit jaar? Ik zie uh, hier, uh, die ken ik dan weer persoonlijk... dat is uh, Jaap Visser, die doet iets met epoxy. Dat is heel erg leuk ook. Die ken jij ook, toch? Ja, die ken ik ook. En uh, hij, zijn locatie is uh, bij uh, Wijn aan Zee. En, uh, ja, dat klopt. Jaap dit voor, doet dit jaar voor het eerst mee... Hij doet aan airbrush onder andere en hij maakt oh. dingen met epoxy. Ja. En bij Bloemenhuis Bluis hangt onder andere werk van hem. En bij mij komt hij met heel veel epoxy dingen. En ik heb ook Irene Bernhard, fotografe. Die hangt bij Wijn aan Zee. En Edwin Boering. En Maarten van Wamelen maakt hele mooie aquarellen. Dus die hangen bij Wijn aan Zee. En Donna Cabana is natuurlijk iemand die al, al jaren meedoet en heel actief is. En die zal ook vanavond de opening uh, verrichten. Dus het is wel een heel... Uh, Gevarieerd gezelschap. Ja, zeker. en ja, uh, Je benoemde Jaap... en die is daar nieuw in de... Uh, bij, uh, de aangesloten bij de groep. Uh, ik heb uh, werken van hem gezien. Airbrush werken. Ook dat epoxy. Dat is zo knap. En dat is echt heel veel werk. Ja. Maar dat uh, airbrush, dat is zo mooi van hem. Ja, heel dus reed. wel leuk dus, dat hij ja. erbij is. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. En... Um, Vrouwtje, welke locatie doen we er nog meer mee, weet jij? Uh... De oude brandweerkazerne is erg leuk om naartoe te gaan. Want daar heb je heel veel te zien. Ja. Met het oude gemeentehuis, zoals net genoemd werd. Ja, en wie staan, wie staan daar? Uh... Uh, wat ik weet um, is in het oude gemeentehuis dat K en G... En Mel werkt net als mij ook met Neon. Maar ze werkt ook met visuals en muziek. En dat is heel erg spannend en leuk om te zien. Okay. Gaat ze dat ook doen dit, week, dit weekend? Gaat ja. ze ook muziek maken? Ja, er komt ook muziek bij. Oh, visuals. Mensen, ja. Dus dat is echt een avontuur om uh, in te stappen. Maar als ik het hele volletje bekijk. Het is zo eenlopend wat je allemaal kan zien. Van uh, beelden tot uh, street art. Bij art... Uh, bij, zijn Akersloot. Je hebt schilders, het is. En fotografen, geloof ik ook. Ja, ook. Die exposeren ook. Ja. Ja, onze ja, bekende Edwin Keur, natuurlijk. Wat, wat doet Edwin Keur? Uh, fotografie. In de... in de oude brandweerkazerne of niet? Of, daar staat Walter Sans, denk ik, hè? Daar vast mee, ja. Hij zit ook in de oude brandweerkazerne. Ja. Ja, ja ik weet van, van Walter, als je, ja. als je een beetje geïnteresseerd bent in uh, fotografie zou ik daar zeker even een kijkje nemen. Want Walter is een genie op, uh, op kunstfotograferen met Polaroid. Hm? Je weet niet, en daar verwerkt hij ook goud in. Echt bladgoud. En uh, echt wat hij daarmee fabriceert, je gelooft je ogen niet. Echt fantastisch. Uh, dus ook zeker de moeite waard. En, en Edwin die, uh, die maakt mooie foto's van Zandvoort. Ik denk dat hij daarmee uh, exposeert, hè? Ja, of niet? dat ziet er zo wel naar uit, als ik de foto's zie. Ja, ja. En uh, ik zit het boekje even door te bladeren. En dan kom ik bij uh, Rita van der Kolk uit. Dat is... Uh... Ja, Rita van der Kolk is een van de kunstenaars die bij Ellen Kijl staat. Ellen Kijl he, uh, heeft het atelier in de Oude Smederij op het Schelpenplein. En die heeft dit jaar een aantal uh, gast-exposanten. En daar is die Rita, de beeldhoudster, een, een van de exposanten. En hier staan twee stukken. Dat denk ik van, wauw, wat mooi. Ja, ze maakt hele mooie beelden. Maar ja. En uh, ze heeft ook nog Jasmijn Kolk. Die maakt hele mooie stillevens. Die hangt ook bij uh, Aquaba, zijn oh, atelier ja, ja. officieel heet. En Sarah Michael. Zij maakt ook uh, hele leuke beeldjes. Ja, ja. Het is ook leuk dat de kunstenaar uh, gewoon uh, meerdere kunstenaars uitnodigt. En, ja, en van dat is bij de en dat zit op het Schelpenplein. Ja, en daar vlakbij zit nog een atelier van uh, Rick Kops. Die doet ik dit jaar ook voor het eerst mee. En uh, ja, die maakt schilderwerken. En die zit op het Schelpenplein. Dus vlakbij uh, de Smederij. Ja, ja. En ik, ik zie hier in, uh, Anja van Gerwe Die uh... Ja, die doet het ook voor het eerst mee. Die, die staat bij uh, Hanneke Voigt. Ja? Ja, maakt ook hele mooie schilderijen. Corine Stor is ook een nieuwe. Zij uh, is eigenaar van MMX. Dus zij exposeert ook bij MMX. Maakt ook hele mooie dingen. En Cora Klein van Reloved. Dat was voorheen... Uh, Boudoir Sarah in Halverstraat, oh, Dat is ja. nu Re Love. En dat is van Cora Klein. En oh, zij, okay. doet, uh, zij doet ook mee. Oké. Okay. Dus ja. zag Christy. ik dat nou dat. Oh, sorry. Uh, Christy, zag ik nou ook dat, dat Hans van Pelt uh, meedoet? Ja, Hans van Pelt doet ook mee. Ja. ja, mensen, dat is toch geweldig. Als je, als je de Zandvoortse courant leest, dan zie je van hem altijd uh, van altijd. die leuke tekeningetjes ja. staan. En het is een hele bijzondere man. We um, wij hebben hem toen bij Sandford die site een keer in het programma gehad. En ik heb genoten van zijn verhalen. Ja. En ook van zijn werken trouwens. Dus ook, ook dat is een aanrader. Weet je waar die staat? Zo even 1, 2, 3. Even, of komen we daar straks even op terug? Moet ik even opzoeken. Ga ik ineens... Uh, <laughs> wat ik me trouwens afvroeg Bas. Ja. Want, want hoeveel, hoeveel werken heb je ongeveer in totaal? Ik heb eigenlijk geen idee door... Je hebt helemaal geen idee? Nee? nee, totaal niet. Maar volgens mij heb je heel veel werken. Waar ja. laat je die allemaal? Uh, ja, die waren eerst opgehangen in de waskamer. Toen naar de schuur. En nu hangen ze allemaal op zolder. Oh. <laughs> <laughs> en die moet je elke week afstoffen? Nee, ja, oh. bijvoorbeeld, ja. ja. <laughs> nee, het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Maar uh, nou ja, ja. ik ben nog steeds trots op wat ik allemaal gefabriceerd heb. Nou, het was ook, vorig jaar stond je in het uh, gebouwtje achter de protestante kerk. Ja, ja. En daar had je ook best wel veel aanlopen. Want die locatie ligt natuurlijk toch een klein beetje net naast de route. Ja. Je zou er zo langs lopen. Maar ik, ik ben ook bij je langs geweest. En het viel mij reuze mee hoeveel mensen er waren. En ook uh, de O's en de A's en de hoehoehoe. Hoe, hoe, hoe, kijk, ja, de, hele leuke reacties. Zeker, ja, zeker. Ja, het was heel positief ontvangen. Het uh, was een mooie locatie. Alleen... Moesten we dat dan steeds opbouwen en afbreken? Ja. Omdat er ook uh, koren Andere waren. dingen. Oh en, ja. En dit jaar kon ik alles gewoon hup tegen de muur. En, en het blijft gewoon hangen. En, dat hoef je niet meer tot na, tot na het weekend. dan uh, <laughs> hoef je daar geen, niet meer druk om te maken. Dat is wel fijner voor jou. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En um, uh, ja, vorig jaar, volgens mij, als ik je zo gevolgd heb bij uh, Eyecatcher op uh, Facebook. Um, zijn er nu ook wat meer ondeugende uh, dingen bijgekomen? Hè? Of wat meer satire, hoe moet ik het noemen? Iets met een, met een knipoog uh, naar bepaalde situaties? Nou ja, ik probeer altijd een beetje de maatschappij of alles wat er gebeurt op de hak te nemen. Ja. Een beetje rebels ben ik altijd al geweest. En ja, ik, ja. Heb, ik maak dingen waar ik, ja, waarvan van andere mensen zeggen: ja, dat kan je niet maken. Hè? Ja. Ja. Ja, sommige dingen moet ik dan ook verwijderen. En uh, nou ja, goed, dat maakt op zich niet zoveel uit... En maar je bent niet vies van een maar, beetje chockeren? Nee, daar hou ik wel Je kan het niet maken, je kan het wel maken. Want je, ja, maakt je, maar, je hebt nou, het wel. Nou, nee, nee oké, okay, ja. tuurlijk, tuurlijk. Maar ja... Uh. <laughs> dat is de scherpe van jou, Luus. <laughs> ja, gewoon erin. <laughs> Sommigen zeggen, je gaat dit een staf te ver. Maar ja, dat. Uh, nou, dat kan, zal dat, het leren. Volgens hè. mij kan dat bij kunst niet. Nee, nee, nee okay. volgens mij kan dat ook Nee, <laughs> nee, gewoon, nee. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, zou... dat, dat is dan uh, hun eigen uh, opvatting. Ja. Nou ja, goed... Ik stel voor nog even gauw een liedje en dan komen we straks terug. En dan gaan we uh, alweer uh, richting het einde van het eerste uur van Even geen rust aan de kust. Uh, ik, uh, ik ga weer even wat aanzetten, gezellig. Oh. Ja, en daar zijn we zomaar weer terug in het programma This Will Be. Hebben we naar geluisterd van Nathalie Cole. This Will Be. Nou, het, het gaat het zeker worden dit weekend. Ik zou zeggen, mensen maken er gebruik van. Hè? Want dit soort dingen, dat, dat gebeurt niet vaak. Eén keer per jaar. En uh, dat, dat gebeurt ook allemaal in dat dorpje in Zandvoort. Grootse organisatie. En uh, ZFM gaat het natuurlijk ook allemaal op de voet volgen... Want morgen uh, bij um, Goedemorgen Zandvoort wordt er aandacht aan besteed. Morgenmiddag uh, is er live verslaggeving uh, vanaf bepaalde locaties. En ik heb ook uh, gezien dat ZFM een uh, filmpje heeft geplaatst uh, met uh, Kirstie. Of Christy, toch? Ja, zeg ik het weer verkeerd, hè? Zeg dus ik het weer verkeerd. Nee, een, een filmpje jullie, met, met uh, twee mensen van de organisatie, waarin uh, jullie even ook uh, achter de schermen uh, hebben laten kijken, een inkijkje hebben gegeven ja. over uh, wat, wat de voorbereiding allemaal vergt en hoe lang jullie daarmee bezig zijn. Want wanneer zijn jullie begonnen met, uh, met de voorbereidingen? Nou, we zijn eigenlijk al in november begonnen van gaan we het doen, gaan we het niet doen. En, uh, ja, waren daar toch uh, ja, even nee nog... Hoor. nog uh, nee hoor. Ja. Oh. <laughs> <laughs> de kunstcommissie was er in ieder geval heel snel over eens... dat we dat in stand moesten houden. Ja. En dat we het uit moesten breiden. En ja, nou, op zoek naar budget om de, in ieder geval de website te maken... En, uh, ja, het wat meer aandacht te geven dan we het vorig jaar konden doen. Dus dat, ja, ja, dat ja. hebben we gedaan. Ja, ja, en dankzij ja, ja. Holland Casino Innovatiefonds, gemeente. Ja. Hebben we toch wat meer budget los kunnen krijgen om het wat ja. groter aan te pakken. En dat is ja. wel heel fijn. Ja, ja. Ja. ja, je had natuurlijk al een, een, een voorbeeld van hoe het kan zijn. En ja. je kan dan ook je dromen gaan neerleggen van hoe het kan gaan worden. Ja. Ja, Bergen ja. is natuurlijk ons voorbeeld. Dus uh, daar, daar streven we naar. naar de... uh, ik, <laughs> ja. ja, ik verstond je niet. Wat is je voorbeeld? De kunsttiendaagse uit Bergen. Oh. Nou, dat, was, dat is natuurlijk echt een begrip in de kunstwereld. En, uh, nou, ja, we, dus, Dat het heel erg uh... leuk vinden als we met Zandvoort uh, dezelfde kant op gaan. Nou, absoluut. Nou, jullie Fantastisch. Zijn, de goede... zijn al goed op weg, toch? Ik hoop het, ja. Ja, ja ik hoop dat er ook uh, goed gehoor aan wordt gegeven door uh, bezoekers. Ja. En... Uh, dat jullie heel veel mensen mogen ontvangen, dat hoop ik echt voor jullie. En uh, dat, dat het volgend jaar uh, gewoon weer mooier en beter en groter terug kan komen. En in ieder geval hetzelfde. Ja, zo, en ja. uh, christie zijn er nog dingen waarvan je zegt van ja, dat moet ik toch even kwijt? Nou ja, ik had uh, gezegd dat ik Hans van Pelt ging opzoeken. Ja, ja, ik was ik, oh, ja, ja. Ja, ja, ja. een ja. van de 17 kunstenaars die in het Louis David's carré staan. staan. Dus daar is ook heel veel te zien. En, uh... Is dat in de blauwe tram? Ja, denk het ik de wel, hè? de Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Oh, dus... van Kesteren staat daar met schilderwerk. Of met uh, textielkunst. Ook ja. nog. Ja. Trus uh, Carina Veren schildt heel veel mooie bloemen. Ingmar Bakker, ook uh, bloemen op fase onder andere. Ja, heel mooi. Roortje Bol maakt mooie tekeningen. Ja. En Nel Kerkman, zijde schilderen. Ook heel erg mooi. Oh, er dus is echt heel veel te zien. Zeggen wat een, wat een verschillende, verschillende uitingen allemaal van creativiteit. Hè? Ja, het is heel Prachtig, het, het gaat zoveel kanten op. Ja. Um, ik denk dat we het uh, een beetje af gaan sluiten, Lucy. Ik ga straks ja. nog, of zijn er nog dingen waarvan je... Ja, zegt ik, dat ik wil... zie zoveel ook, wat je net allemaal noemt, wat uh, exposeert in het LDC... Ja. Uh, ik weet niet of je het er al genoemd hebt, maar... Petra de Vries, dat beeldhouwwerk... is heel erg mooi om te zien. Ja. Uh, Floortje Bol met... Uh, uh, wat is het? Uh, Schilderkunst. Uh, ja, ontzettend mooi. Weet uh, je wat we doen? Het is zo uh, de moeite waard... om echt uh, deze aankomende twee dagen... Uh, een rondje te gaan doen in het dorp. Of twee, drie. Doe maar twee, drie rondjes. Want je ziet te veel. Je, je, je komt, ik denk dat je tijd tekort. Uh, ja. Heb om het allemaal om te 12 uur start en dan kan je tot 5 uur. Uh, <lacht> nou, nou ja, je kan natuurlijk. Uh, als, je, als je bij, uh, bij het uh, louis Davids bent, kun je even een, uh, een stop maken. Bij de Jenks kun je even een stop maken. Er zijn zoveel zaken waar je eventjes. Uh, tot rust kan komen. En je, je hoeft natuurlijk ook niet bij iedere kunstenaar... tien minuten te gaan staan. Hè? Sommigen zullen je aanspreken, sommigen ja, niet. Ja, precies. Dus ja, het, nou ja, goed. Maar, ik denk dat we nog, straks even, nog even erover verder gaan. We gaan uh, straks even eruit voor het uh, nieuws en de reclame. En uh, mensen, uh, blijf uh, bij ons. Uh, we zien jullie straks terug uh, na het nieuws.